List voor het oor de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonde schijnt, dat moet er zijn. Vergeten artiesten, opal kan het aan het Vergeten artiesten, dat is die kleine, man, die kleine man. Vergeten artiesten met Mike Winkelman.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 Niet denk drie Je zal het op duur de duur leren Door een beetje harmonie Wordt er verleden werk Verkjes meden aan de vrede Door een beetje harmonie Als je het wist, is beslist Een bewijs zien voor de vrede Mest des te meer dat je vecht Des te minder komt er van terecht En kijk je vrouw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 Door gemis en harmonie wordt er zoveel geleden. Werkt de steden aan de vrede door een beetje harmonie. Overal, in het heelal, zweeft de radio waar je nog komen zal politiek met muziek. Zo het Hilversum van de fabriek van A en B veel zon, van radio, wat gij niet wil, dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Door een beetje harmonie, leef je elkaar waarderen. En Al gaat het niet even drie, je zal het op de duur wel leren. Door de aan harmonie wordt er zoveel geleden. Werk de mensen aan de vrede door een beetje harmonie. Is that collegiate fanny on the phone? Listen, honey, to my moan, you had better be alone, sweetheart. I'm eat out. no more bashfulness for me, since I found this recipe. College love the thing for me, sweetheart. You have a way of careful petting, that's perfection. So in a moment, I'll be going in your direction. Where's my slicker? All aboard! Beat that quicker than a board, Gidget Fanny, you're the one for me. Ik praat u in Engels, dat is ziek. How are you? Welkom, het, Flink, Banaal, de Engelsen zinken achter die kwaal. Daar alleen we allemaal. How do you do? How do you do? How do, you do? Er hoef ik en nog met een warme maar al in mijn gele haren. How do you do? How do you do, do, do, do, do, do, do? How do you do? Moderne meisjes, how do you do? Ben je je plaats nog niet opgehaald, how do? Het is een bron van de front wat erger niet, een man moet weten op de grid wat van boor wat er is. How do you do? How do you do? Hou je doet, dan doen, dan doen, dood. doen, doen. En echte man haat rechte lijn, laat het er maar wat donkie zijn. Houden je doet, dan doen, dan doen, dan doen, dan doen. je doet, do, kandidaten, houden je doet. Do? Voor de verkiezing heen, mooi praten, hou maar Maar zit je eenmaal op je stoel en je moet spreken voor hoe je doet. Hou do je mee, tijd je mond, houden je dood. How do you do? How do you do? How do you do? Tot tot tot tot tot tot. Voor 5000 kop per jaar klem je je kaken op elkaar. How do you do? Tot do, tot do, tot do, tot tot tot. How do you do, vriend koleij? How do you do? Jij bent nog groter dan Piet heen, hou maar je. Het geld, dat stelde je veilig man, maar ik heb geen geld. En daarom dan heb ik er nog geen blikse man. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do Krijg ik een halve ton van henken die altijd en op mijn stemmen. houde je doen, toe doe, toe doen, toe doen, toe How do you do, dominee Kerstin? How do you do? Jij van ontmoet het bijna bergten, how are you? Ooit je zedelijkheid bedroggen, nou maar in de warkentrot Olympiade komt er toch, how do you do? How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? do, do, do, do, do, do, do, do en vrij, niet dat wokslap loperij. Je houdt je doet, je doet, boekeren je Komt nooit geven je meer, How about you? Achter drinken er nog een glas en dan doet er weer een plat, onder een in de Onder de stoetje How do je grass of to the how you do to do when we do the a En Vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk, hè, die oude muziek. Hele goede dag, welkom bij Vergeten artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl, Mixcloud en Facebook. Fijn dat u allemaal weer luistert. U kunt kunnen luisteren naar het duo Lou Bendy en Bob Scholte door Een Beetje Harmonie uit 1930. Kees Keizer met uh, Fanny. Kees Pruis die vroeg hoe gaat het met u? How do you do? uit 1925. Kilima Hawaii is de Soronga. U gaat nu luisteren naar Kovacs Lajos, Een Vrolijke Boel uit 1935. Slep Veugde in het Leven door Lou Bendy uit 1937. Kees Manders en het Slagen Amusementorkest. We walsen door het leven. Kees Pruis die vraagt zich af waarom je er zo, loop je mee zo straal voorbij uit 1925. En Lo Bendy, dat we wel over. Nou, laten we dat maar hopen allemaal. Willy Derby die gaat uh, zingen Alles gaat goed uit 1937. Dat zijn de drie van Bendy. Na deze liedjes krijgen je er nog een aantal. Dus blijf lekker luisteren en geniet van de artiesten uit het verleden. Deel het voort, deel het voort. Laat ze voortleven. Veel luisterplezier. Drink een lekker bakkie koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, maar vreugde in te leven, zet de zorgen.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 Dat we een vleetig ongeluk zijn, dat willen we weten. La la la la la, la la la la. Ik hou veel van bloemen, ik hou van muziek Voor mij is het leven een feest Ik hou veel van dansen, dat vind ik echt fijn Maar ik hou toch van walsen het meest We walsen zo lustig tot leven heen Want vrolijker dans is er heus niet in. De rokjes gaan zwierig aan het zwaaien De paardjes gaan sierlijk aan draaien we zijn niet zo zot meer van zwing op hop, maar walsen daar is er ons groot genoeg. Want vrolijker dansje is er heus niet in, dus walsen we door het leven in. Een tango, een bos stond in... Veel sympathie, ook swing heeft zijn tijd half een uur. Maar speelt het orkest een walsmelodie, dan staan alle harten in vuur. We walsen zo lustig het leven heen, toch vrolijker dans is er heus niet in. De rokjes gaan vieren, gaan zwaaien. De paadjes gaan sieren, gaan draaien, we zijn niet zo tot meer van twink of hop, maar valsen daar is er ons groot genoeg, want vrolijker gardantje is er heus niet eens, dus valsen we dat leven in. Zien of op en dansen, daar is er ons groot een Want vrolijker dan je, er heugt niet in de Je loopt u weer die al ligt voor de buik. Don't let your heart lieveling mijn gulden niet, geloof toch als ik je ben. Het meidje waar ik mee stond te praten, dat droeg mij naar de weg. Waarom loop je mij zo te zijn? Weet jij mijn genoeg, word je mijn tocht? Waarom loop je mij zo trouwens bij mijn schat? Loop nou als ik, het weer maak, ik maak je dweer daag, ik was je altijd daarnetraag. Je weet dat je steeds daar minst voor meer te gaan. They must my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 Ik had nooit vergeten, had ik de kaas van Maasboog gezeten. En toen hij thuis kwam, wat ging hij te keer? Nam ik de kuiten, nou nee, wat een weer. Toen hij mij eindelijk op de wc vond, hij in zijn recht en ik op mijn hoofd stond. Sprak nu man, bleef fatsoenlijk, en zei tot mij: Dat gaat wel over. Alles komt in orde, dat gaat wel over, alles gaat voorbij. En iedere mens heeft toch wat, de een heeft dit en die dat. Die nooit een klap heeft gehad, is nimmer blij. Dat gaat wel over, alles komt in orde. Dat gaat geloven, alles gaat voorbij, wanneer het zonnetje schijnt en al je zorg weer verdwijnt, dan moet je lachen, is je leed voorbij. Al is het leven ook nog zo pover, heb ik een zelfmoord er niet voor over. Bedenk naar regen of weer zonneschijn, dat spreekwoord geld toch voor groot en voor klein. Dus laat je levensvuur door niemand doven, al moet je gruwelijk eraan geloven. Ga dan niet pruilen of zitten huilen, maar zing dit lied. Ga geloven. Alles komt in orde, dat gaat wel over. alles gaat voorbij, en ieder mens heeft toch wat? de een heeft dit, en die dan, die nooit een klap heeft gehad, is toch niet blij. Dat gaat wel over, alles komt in orde, dat gaat wel over. Alles af voor mij Wanneer zorgetjes zijn en al je zorg meer voor de wijn dan moet je lastig Is je leed voorbij De laatste dagen, nu in ons dorpje zeg eens val. De bode die men dat komt vragen, antwoordt zijn burgemeester trouw. Stel u gerust, meneer de burgemeester. Alles gaat goed zoals het moet. We hadden gisteren enkel wat te kampen met een klein beetje tegenspoed. Alleen uw geit zijn we verloren. U zal haar stem wel nooit meer horen, maar verder zo, u zei al te tevoren, alles gaat goed zoals het moet. Hallo mijn geitje, ben ik verloren, die boodschap vind ik vreselijk lang. Toen voden laat me vlog iets voren, hoe of dat feitelijk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed, zoals het moet. De geitenstal ging gisteren op in vlammen, het was een vuur, een vonk, een gloed. Eerst moest uw huis eraan geloven, de vlammen waren niet te doven. Het brandde af, van onderen tot boven, Doch al maar moed, alles gaat goed. Hallo, mijn woonhuis, ben ik verloren? Ik ben van schrik haast drie kwart lamp. Toe bodelaat, laat me vlug eens horen, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust, mijn heer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Alleen het raadhuis, grenzend aan uw woning, was de oorzaak van die tegenspoed. In het raadhuis brand. Het even, ik zag nooit zo'n vuurgloed in mijn leven Geen steen is op de andere gebleven Toch al maar moed, alles gaat goed Hallo ons raadhuis, zijn we verloren Mijn hart is van verdriet verscheurd Toe Bode laat me vlug eens horen Waardoor die ramp toch is gebeurd Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Eerst stond de school en toen de kerk in vlammen, de hele dorpsstraat was in gloed. De veldwachter heeft eerst gehikt, toen is hij in de gestikt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is naar burgervaar een keer, taf gebrande dorp, meneer. Maar wees gerust, meneer de burgemeester. Meer is er niet, alles gaat goed. En we gaan weer verder met de uh, drie van Derby. Willy Derby, dan neem ik gauw mijn hoedje. Ja, gauw wegwezen als je boodschappen hebt gedaan, moet je snel die winkel weer uit en weer snel naar huis. Of lekker in de tuin gaan zitten, dat kan ook. Uit 1935 overigens. Willy Derby nog een keer, het was 1-0 e met de rust. Oh, de liefde is toch zo mooi, hè? Ja, Horst Winter, ik nemen alle vrouwen baby. En dan de grote Kees Corbijn. bananen, met samen met Armando. En Kees Corbein nog een keer, ware liefde. We eindigen dit programma met Louis Rootband. Liepen waar is niet. Dit was Vergeten artiesten. Graag tot de volgende keer. Deel het voort, deel het voort, laat ze voortleven, die artiesten. En elke week is het weer een lust voor het oor om dit programma te maken. Bedankt voor het luisteren en u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Tot de volgende keer. Even Al dat chagrijn, al dat gepeker dient tot nergens voor. Draagt er leed op woord, heet ik graag ga al van door. Dan neem ik, ga mijn hoedje en ik zeg alleen daar B maar wel goed bij. Want die, al altijd zo die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet zo zijn. Komt er narigheid op weg, zo witte. Nou dan kies de wijze weg wel. Dan neem ik hou mijn zoetje en ik zeg alleen, daar weet ik, vaarwel, goed, vaar. Meisje, behaagt me, als ik met me vrij. Maar zodra vraagt, trouw je niet met mij. Dan zeg ik wijzelijk, kind, wees niet te vlug. Zeg meteen ga even heen, kom straks jezelf teren. Dan neem ik mijn goedje en ik zeg alleen dat waar wel goodbye. Want vriend, al die die doet je veel meer kwaad dan goed. Dan moet zo zijn. Komt er nare hij weg, zo ik zeg. Nou dan kiet de bijter wel. Dan neem ik mijn goedje en ik zeg alleen daar weet haar wel voorbij. Maak soms een goudje, maak niet tot mijn strop. Wacht nacht mijn vrouwtje, mijn geduldig op. Wind zij de dader van de eerste klap. Gewoon plots jong, met die van beneden aan de trap. Dan neem ik gewoon mijn hoedje en ik zeg alleen... ...daar ik, farewell, goodbye. Want die, al die zon, die doet je veel meer kwaad dan goed. Dan moet het zo zijn. Er komt er naar, hij top, zoiets ik zeg. Nou dan de wij Waar weg, wel. Dan neem ik gewoon mijn hoedje en ik zeg alleen... Daar ben ik maar wel goed Er was ze met zijn interland, zo eent die telt verdween. Geen stadion waard, ik zag een schatproef meisje, ga je mee. Zij ze naar het stadion, naar al de bal geloof. Wanneer ik een vrije dag heb, ga ik naar de bioscoop. Toen sprak ik hoor me aan, daar kom ik pas vandaan. Ik zoek een vrouw in mijn bestaan, toen is ze meegegaan. Was 1-0 met de rust, en toen heb ik haar gekust. Maar jong liever ben ik aan begonnen. Ze gaf verliefde blijk, en de stand was gelijk. En op stadhuis zit ze, de mens van mij gewonnen. De wedstrijd was zo mooi als kon Oranje God Zat met mijn liefste marathon, maar ik kon geen bal zien. Ik vroeg of zij het had, vond, ze keek en zei me dan. Waarom zeg je bek, waarom niet Er geen jood van. Ze lacht en zei me toen, laat ons wat beters doen. Hou jij voor mij die koos? ik voel nou venner voor een zoek. Was 1-0 met de rust en toen heb ik haar gekust. Maar jongen lief waar ben ik aan begonnen. Ze gaf een liefde blijk en de stand was gauw gelijk en ons dat huis heeft zij de mets van mij gewonnen. Dat is nu 15 jaar geleden, kreeg een rijke buit. De ooë vloog ieder jaar de ramen in en uit. Die jongen staan nu vier een pak op door en door. Ik ben de trainer en mevrouw gaat mee als met die schop blauw blauwe groen, maar er is niks tegen te doen. Waar komen we van bij sloteren als wereldkampioen? Was 1-0 met de rest, en toen heb ik haar gekust. Maar jongel liever ben ik aan begonnen. Ze trap verliefd liefde blik en de stand was half gelijk. En op dat huis zitten de mens van mij gewonnen. En de stand was gauw gelijk en ons stadhuis heeft ze de mens van mij gewonnen. Vanaf een andere houdt zich voor baby alleen.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 op www.vergetenartiesten.nl nou, Jij hebt talent, dat kan niet anders. <lacht> <Mooi> <lacht> Want dan kan je ook mijn Surinaamse liedje <lacht> meezingen. Oh, ja, nou, ik probeer. probeer. dat je het kent? Ja. Bananen, bananen, bananen Gaan er beter in dan in meloen Bananen, bananen Schilletje eraf en je mondje open door. Nou, nog een keer dat je dat leert, dan worden we binnenkort worden we geëngageerd als we duo Armando en Kees. Bananen, bananen, gaan er beter in dan in meloen. Bananen, ja, man, bananen, bananen, schilletje eraf en je mondje open door. Als er geen hoge ogen gooit... Oh. Vorst... Armande, Armande, waar haalt jij het allemaal vandaan? Ja, anders jij wel, Kees. Jonge, jonge, jonge. Ware liefde is niet te koop... Hoe je de liefde bekijkt. Ware liefde is niet te koop... Maar wel iets wat er erg veel op lijkt... Met centen doe je wonderen, dat is nou wel bekend. Van boven tot van onderen word je voor toen verwend. Ik zeg zo vaak de wil is goed, maar o oh, het vlees is zwak. Toch denk ik dikwijls aan de woorden die mijn moeder sprak. Maar wel iets wat er erg veel op lijkt. Hoe menig eerlijk moedertje kwam op het slechte pad. Omdat ze voor haar kindertjes geen portje pap meer had. Hoe vaak werd zij de speelbal van een vies nog rijk persoon. Ach ja, in deze maatschappij is zoiets doodgewoon. Wat er erg veel op lijkt De dominee die roept De prostitutie is een smet wie de man die bij zo'n vrouw De bloemen buiten zet Er is nu ook een vrouwenbond Die een diploma vraagt Mijn nicht is voor de praktisch En der mondeling geslaagd And need...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 Te rusten, wel ter nu sluiten. De nacht en bel te rusten. Luisteraars slapen. nu sluiten, Goedenacht en welterusten, luisteraars, slaap nu maar zacht, de avro gaat nu sluiten, welterusten.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 things she's sensible as can be my baby don't care who knows it my baby, baby just cares, cares. I keep cheerful on an earful of music sweet. Cause I've got happy, snubby, happy, snubby feet.